Van 6 uur. Dit is Hele Nekker met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-militair die een boek schreef over de geheime missie tegen Osama Bin Laden, wordt niet strafrechtelijk vervolgd, maar moet wel al het geld dat hij daarmee verdiende aan de staat geven. Dat is bepaald in een schikking. Het zou gaan om bijna 6 miljoen euro. De militair deed in 2011 mee aan de Amerikaanse missie in Pakistan, waarbij Al-Qaeda-leider Bin Laden werd gedood. Daarna schreef de militair onder een pseudoniem het boek No Easy Day. De Amerikaanse regering begon een rechtszaak tegen hem, omdat hij zich niet aan de geheimhoudingsregels had gehouden. De stiptheidsacties van de FNV op Schiphol leidden volgens de luchthaven niet tot vertragingen. Het grondpersoneel van KLM voert vandaag actie om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. De vakbond FNV wilde eigenlijk staken, maar dat mocht niet van de rechter tijdens het toeristenseizoen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 Volgens de Turkse premier Hildirim zou dat Koerdische rebellen in Turkije helpen in hun strijd voor meer onafhankelijkheid. En op de Franse wegen was het vandaag de een na drukste zaterdag van deze zomer. Rond het middaguur bereikten de files in Frankrijk een piek van 750 kilometer, meldt de verkeersinformatiedienst. Vooral op de route van Spanje via Bordeaux naar Parijs was er veel vertraging. En ook op de route du Soleil was het langzaam rijden. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af bij een graad of 22. Vanavond opklaringen met hier en daar ook nog wat buien. Morgen nog meer buien met lokaal kans op onweer. Het wordt wat koeler dan vandaag bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, dat was hij dan, de formatie queen. En I want to break free uit de jaren 80. Hier bij CFM Entertainment for You. Goedemiddag, het tweede uur van Entertainment for You. Tot de klokjes van zeven uur ben ik bij u. En uh, ja, we draaien dan de lekkerste muziek. We gaan verder met Ali B, Kenny B en A Brace. En let's go. Blijf er lekker bij.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 ik dus moet zeggen tegen haar. Kijk hoe ze heel de avond naar me kijkt. Stel dat we hier vanavond nog vertrekken met elkaar. Dan ben ik heel de nacht bij je bereikt. Dan kan ik 24-7 genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Een vrouw van deze klasse kan ik Zender van Zandvoort en Omstreken. Nog steeds naar uh, het tweede uur van Entertainment For You. En uh, ja, we gaan verder met. Uh, Douwe, Bob, en slow down, brother. vast nog wel Songfestival 2016 natuurlijk Douwe Bob en uh, Slow Down Brother Slow down if you can't go on. En We gaan lekker verder met uh, Gerrit Zoling en uh, Leef Je Leven Die hou ik bij me. In alle voor- en tegenspoed. Dat zijn degenen die mij begrijpen. Blijven geloven in wat ik doe. Ik heb mijn hart.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 69, ZFM Zandvoort en het allemaal uh, ja, met entertainment voor YouTube de klokjes van 7 uur. En uh, dit is Tim Fin en a fraction too much friction. There's a fraction too much friction. It's a fraction, too much friction Lekker. entertainment for you meer dan radio solo in tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar a mi no me importa que duermas con él Yo sé que dat con zult blijven, ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete Als ver si te quedas o te Als si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te Deze acabar ese je que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres mij niet. ver mujer que vas a mij niet. Wat je hier leren. Aan mij niet. Wat Si no no me busques más Que vos conmigo rumbiamo con me lloras casi un río Con un met een quiero Ik wil sufrimiento que te hace llorar. Hou van mij vannacht en we gaan lekker verder met de baseballs en uh, baby one more time, oftewel ja hit me baby one more time, we kennen hem allemaal luister maar here we go sir my special the frozen half break lemon double squeeze colada thanks als je dat wel weet, dubbele pina colada oh Can't you believe it yeah man, we've been dumped by our girlfriends yeah and all at the same time Wow. Unbelievable. Hey boys, it doesn't suit that some guys looking so sad. Nou, een heel verhaal. So, ik denk dat ik maar even koffie ga pakken. Come on, give me a smile. You know what, honey? We don't feel like smiling. Take a look around. Isn't that for a little smile?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 Time. Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know Oh, pretty, baby, I shouldn't have let you go That you will be here And give me sign Hit me baby one more time wow, wow, wow, wow. Hit, hit. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah My loneliness is killing me And I I must confess I still believe, still believe. When I'm not with you I lose my mind Give me a sign Hit me baby one more time Hit you from the lady hit, hit me baby one more time Hit you from the lady hit, hit me baby one more time hit me baby one more time Hit you from the lady Ja, dat was hij dan. The baseballs and the baby hit me one more time hier bij ZFM, Entertainer voor You, tweede uur. Dat allemaal op die 106.9. baby, one more time. Zo is het. en uh, Ja, we gaan uh, natuurlijk... Uh, ja, wat gaan we doen? Even kijken. Blablabla, blablabla, blablabla, ja. De drie op een rij van Fred Heij. Zo is dat. En uh, ja, we beginnen met uh, Lionel Richie. En Here in my heart. Here is my heart you can take. That impossible dream in your heart When you find in one magical moment The one you search for from the start On a night like tonight, when you're holding me I can see in your eyes, it's you I've dreamed of You're everything For once in my life It feels like heaven Fred Heij. Let's come together.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 We hebben weer de drie op de rij van Fred Heijven. We begonnen met uh, Lionel Richie en Here in My Heart. De, de volgende was uh, ja, uit 1993, The Beloved en uh, Sweet Harmony. En als derde, de Cardigans en A Loveful uit 1996. En uh, ja, we gaan nog eventjes lekker door naar, uh, naar de klokjes van 7 uur natuurlijk, dus nog heel eventjes. En dat doen we met uh, Wesley Bronkhorst en Het Gemis. Zonder jou komt er nooit een einde aan deze stilte. Zonder jou word ik wakker alleen en ik voel mij heel klein. In mijn droom ben je alles veel meer dan ik wilde. Maar die kille morgen houdt echt niets meer verborgen. Ze verandert en niets blijft hetzelfde. Maar mijn liefde blijft altijd bestaan. Mijn hart klopt voor jou. Ik sta hier op het pad waar wij ooit samen liepen. Waar jouw liefde weg is. En ik jou nog steeds zo meer. Dit gemis gaat niet over, het wordt steeds maar sterker. Ik blaas die naam, je zegt niets terug. Dit gemis is oneindig, ik kijk in de verte en sla op de vlucht. Dit gemis kent geen ruzies, geen winnaars, maar tranen. Pak nu mijn hand en we lopen weer samen. Dit gemis is ondraaglijk, jouw woede jouw stilte. De stem van de liefde klinkt door me heen. Wat ze zeggen, een hart breekt maar eens. Ik hou vast aan de pijn en alles dat wij waren. En s'nachts in mijn droom kan ik alles verklaren. Ik gemis zit van mij. Jou zou ik nooit kunnen liegen. Ik ben sterker, geen zorg in de wereld met jou om me heen. Maar jij bent weg en ik heb het maar te accepteren. En alleen moet ik verder. Mis is oneindig, ik kijk in de verte en ik sla op de vlucht. Dit gemis kent geen Wesley Bronkhorst en uh, het gemis hier bij ZFM. 106.9 op die FM-band. En uh, we gaan lekker verder met uh, Wesley Mus. En ik wil dat je bij me bent. De Entertainment For You. Dutch Top 5.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 Vindt, krijg je me terug Al kost het tijd Een beetje tijd Maar jij bent niet eenzaam Ik laat dan, Jannes. En uh, ja, geef die trail maar aan mij. Ik wil uh, u allemaal uh, bedanken natuurlijk uh, voor uh, het luisteren. fm entertainer voor jou was dit. Tot de klokjes van 7 uur. We hadden vandaag te gast Marike van Asch en uh, Flying Solo, haar nieuwe single. En uh, ja, daar gaan we ook mee afsluiten. Ik zou zeggen graag bedankt uh, en uh, tot uh, volgende week weer natuurlijk. Like an eagle up in de sky spread my wings to fly the energy is in me high to fly so fly so low here i eh, eh, eh, eh, eh, oh. the... tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5